In Hoofddorp en Badhoevedorp zijn gisteravond twee mannen zwaar mishandeld door jongeren. Een man van 21 liep in een Badhoeverdorp forse hoofdwonden op toen hij in elkaar werd geslagen door drie minderjarige jongens. Die werden later op de avond opgepakt. In Hoofddorp veroorzaakte een groep van twaalf dronken jongeren overlast op een parkeerplaats. Ze schreeuwden en draaiden harde muziek. Toen een man vroeg of de groep wilde weggaan, werd hij door enkele jongeren getrapt en geslagen. De politie is nog op zoek naar die daders.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 Mijn naam is Benno Veugen. Welkom bij dit programma Tap Zappi, het New Age muziekprogramma. Twee uur lang hier op je eigen lokale radio. We zijn begonnen met die prachtige CD, Verzamel CD van Oriade Music. Met het thema Children Massage and Music. En de CD heet zelf Sleep Well van Namomi Stube. En de tekst en uitleg er allemaal bij. Onze volgende CD. Music for a quiet mind van David Sun. Dit is uh, de, derde la uh, de tweede nieuwe CD van Oriane Music. En de derde wil ik ook nog meegeven. The Spirit of Yoga van Zagiet Om. Je kan het allemaal meelezen via www.zfmzandvoort.nl Dan ga je even naar programma-info. Veel luisterplezier. Yeah. Thank you. Thank you. Oh! First Light, The Best of Golona, en muziek van het label Spring Hill Music. We gaan dit eerste uur uh, afsluiten van aflevering 653 alweer van Taps Happy met Desert of Flower van Paul Winter samen met Carsten Rosenrun van het label Phoenix Music. En even kijken, dit label komt straks nog terug in het uh, tweede uur. Graag tot zo. Aan de andere kant van het nieuws...